Vertrekkend politiechef Stevenson heeft eerder vandaag tijdens het verhoor gezegd... dat tien van de 45 politievoorlichters in zijn departement bij News International hebben gewerkt. That Volgens Stevenson is er geen bewijs dat er foute verbanden zijn geweest... tussen de voorlichters en het bedrijf van Murdoch.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 Het begrijpend lezen heeft vooral betrekking op het lezen van een tekst en daar ook uh, vragen bij kunnen maken. En dat is op een redelijk uh, hoog niveau, een hoger niveau dan ze in ieder geval ooit hebben gehad tijdens hun opleiding. En daarvan zeggen wij van nou, daarin moeten dus de meeste mensen die het niet gehaald hebben tenminste uh, geschoold worden. De onderwijsassistenten hebben taaltoetsen gehad op het hoogste mbo-niveau zoals dat volgend jaar wordt ingevoerd. Het OM heeft mogelijk een nieuwe getuige in het liquidatieproces. Tegenover de NOS is bevestigd dat er gesprekken worden gevoerd met iemand die belastende verklaringen wil afleggen over mensen die betrokken waren bij enkele liquidaties in het criminele circuit in de jaren negentig. Het OM heeft al een kroongetuige, Peter Laes, maar deze getuige ligt zwaar onder vuur van enkele advocaten die twijfelen aan zijn geloofwaardigheid.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 10, 15 mensen inschuilen. Dus uh, die zitten bovenop elkaar. Uh, en zoals gezegd, dat is allemaal improvisatie... omdat uh, dit kamp was uh, ooit gebouwd voor 100.000 vluchtelingen. En het zijn er nu dus 400.000. Volgens knapen hebben de Keniaanse autoriteiten... te weinig capaciteit om nog meer mensen op te vangen... terwijl het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom... pas begin september wordt verwacht. De staatssecretaris roept mensen op om guld te geven via Giro 555.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 De gemeente voelt daar niets voor, omdat die het principe van de zondagsrust belangrijker vindt dan het innen van geld. De Noor Huzoft heeft zijn tweede rit gewonnen in de Tour de France. Hij verzoeg zijn medevluchters Edvald Boasson Hagen en Ryder Hesjedal in de sprint. In de zestiende etappe verloor Andy Schlek ongeveer een minuut op Contador, Evans en Samuel Sanchez. Ook Frank Schlek en Basso liepen wat achterstand op. De Fransman Veuclair wist de schade te beperken en behoudt de gele trui. Dan het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten enkele buien elders droog. Morgen eerst zonsmiddagskans op buien en een middagtemperatuur rond 20 graden. En ook na morgen wisselvallig en koel. Cool. Aan de b Er staat ruim 30 kilometer file. De files die opvallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat tussen knoop het Oude Rijn en Nieuwegein een file van 7 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden verkeer vanuit Amsterdam naar Den Bosch kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de ring van Amsterdam is het druk op de A10 Oost richting Zaanstad tussen Oud-Zuid en Zeeburg staat 7 kilometer file. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Malden en Hap staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Venlo kan beter omrijden via Eindhoven over de A50 en de A67. Het van tek. Zes minuten over vijf. We reden vandaag een hele snelle en een hele mooie rit. En we zijn in het geksgerend twee wedstrijden in de wedstrijd. één om de etappeoverwinning En u hoort het net ook in het nieuws en uitgebreid in het vorige uur. Toer Huzoft was wederom de sterkste fantastische renner. En daarachter gebeurde van alles. Waarbij je zou kunnen zeggen dat Cadell Evans... en toch ook wel Contador de grote winnaars zijn de slekjes de verliezers. We gaan er uitgebreid over napraten het komende uur. We al een uur lang gewielrend en de Radio Tour heeft ook muziek. The heat is on, dat kunnen we wel zeggen. Want vandaag de Tour, wat dat betreft ook uh, met de heat is on. Glenn Frey, Gio Lippens uh, aan de finish. Um, op Rob Ruigna nou, moeten de Nederlanders aardig passen. Zijn ze wel binnen? Ja, ze zijn binnen hoor. We zagen zojuist ook nog een groep met Bauke Mollema binnenkomen. Laurens Stendam, Luis Leon Sanchez, geen Nederlander, maar wel rijdend voor de Rabobank-ploeg Lieve Westra met zijn ingepakte knietjes. En zo zag je iedereen zo'n beetje binnenkomen hier, eh, binnendruppelen op ruime achterstand van eh, Thor Husshofft. Prachtig trouwens hoe hij weer die tweede etappe in deze Tour de France te pakken heeft. Eh, allebei de etappes met een kolletje erin. Eh, die eerste die stelde wel wat meer voor dan eh, de kool van vandaag want de etappe over de Obisca ja, dat was misschien wel iets goudgerander dan de etappe van vandaag iets onverwachter ook. Vandaag hadden we hem wel van voren verwacht en hij maakt natuurlijk fantastisch af dankzij dat ploegenspel met Ryder Hesjedal, waarbij hij zijn eigen landgenoot eh, Boris van Hagen in elk geval in het pak steekt. Eh, we hebben dus alle Nederlanders binnen, we hebben sowieso alle renners eh, zo'n beetje binnen. Die tijdslimiet zal geen groot probleem zijn in de etappe van vandaag omdat het venijn hem absoluut in de staat zat. nadat trouwens, enorme hoge aanvangstempo... in het begin dus van deze etappe, toen het peloton ruim 50 km per uur reed. En ervoor zorgde dat er echt niemand wegkwam. Maar toen uiteindelijk die groep wegreed met Torhusov, met Boas van Hagen en de anderen... toen was het ook heel snel gebeurd en was het duidelijk dat zij gingen sprinten om de overwinning. Beste Nederlander... Opnieuw moet je zeggen, want dat is hij ongeveer deze hele Tour. En iedere etappe komt hij als beste Nederlander over de streep. Hij is ook de beste Nederlander in het algemeen klassement op de 19e plaats. Is natuurlijk dat kleine mannetje van Van Soleil uit Valkenburg. 24 jaar oud, pas toerdebutant. Steven Dalenbout praat met hem. Qua parcours zat de, het venijn in de staart. Hoe gevaarlijk was die afdaling? Uh, ja, die afdaling was technisch. Uh...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 Maar eerst even naar die jongen zelf. We hebben het daar al eerder over gehad. Dat verhaal is langzamerhand wel bekend uit die opleidingsploegen, Een jaar een half ertussen uit. Um, e, e, ja, dan verrast zo iemand. Die krijgt moraal zoals dat heet. Alles is stuk. Maar er komen nu wel drie hele zware dagen aan. En dan moet je toch ook een soort van inhoud getankt hebben in je leven. Gaat er een dag komen wat bijna niet anders kan voor mijn gevoel... dat hij zichzelf tegen gaat komen? Nou, ik denk dat de groep waar hij in zit... Uh, vandaag uh, 17 man groot... Met de tien man die daarvoor zitten, Dat is, staat zelf op plek 19. Dus hij zit als allerlaatste. En je zag hem ook aanhangen, aanhangen, aanklampen, dichtsprinten. En toch weer vasthouden, vastbijten. Dus hij zit, hij zit op zijn plek. Hij zit op zijn plek waar hij eigenlijk de toer een beetje wat zijn niveau is. En dan is het knap dat je nu uh, aan het eind dit, dit kan. Het komt ook door uh, het moraal, het mentale. Positief ingesteld altijd. Kijkt vooruit. En dan kun je die pijn die je hebt, want ze hebben allemaal pijn om je heen. Ja. Ook de gelost hebben pijn. En dan kun je dat net even beter verdragen. En dan, je doet het pijn een beetje weg. Want je wil je wil aan blijven klampen. Je wil het vasthouden. En dan, uh, ja, dan vreet je je stuurlint op. En dan hang je het dus nog aan op de top. Nou willen wij zo graag in Nederland eh, echte ronde renners. De hang daarnaar is heel groot omdat het echt lang geleden is. We hebben natuurlijk Gezing die deze tour dan helemaal door het ijs hakt, Maar goed, dan vorig jaar wel in ieder geval een zesde plaats gereden heeft. Daar hadden we veel meer van verwacht. We hebben Kruiswijk die eraan zit te komen. Is Ruig een jongen, is, is dit zijn top? Of zeg je nou nee, als je dit kan in je eerste tour. Maar we willen ook vaak zo snel. Hè. Voor je het weten zetten we hem al in de top vijf. bij volgend jaar vast nu neer. Hè. Dat doen we in Nederland goed. Maar, maar is dat ergens op Waar, wat hij laat zien, hij wordt 14 in de Doviné. Uh, in zijn uh, jaar als nu bij de prof zijn... dan is dat gewoon een teken dat hij over vier jaar... gewoon echt een kandidaat is om bij de eerste tien te rijden. En dat weet je niet hoe dat loopt. We hebben voorbeelden genoeg gezien. En, ja. uh, noem alleen al Robert, hoe, hoe het ups en downs gaat. Dus dat is, dat, is niet, uh, dat is een glazen bol kijken waar je niet in kan kijken. Maar wat je wel voelt, ziet en wat gebeurt hier in de Tour... Als je dat kan, wat hij laat zien, dan is dat gewoon heel erg mooi. En dan is de vraag van, kan u nu dat motortje nog een keer een echte extra zwengel geven? En dat krijg je wel. Als je een drie weken lang in een tour iedere dag aanklampt, meedoet voor het klassement... dan ga je straks gewoon twee treden op de ladder ga je stijgen met je niveau. Dus je, je spieren worden harder, je, je inhoud wordt groter... Ja. je hartslag wordt, wordt lager, je longen worden nog ietsje meer... Getraind. Dus alles wat je aan doen bent, nu, wat hij nu aan het investeren is in zichzelf door aan te klampen en vol voor te gaan. Dat gaat hij straks terugkrijgen. Door net op het niveautje verder te komen. En um, waar mensen ook een renner op beoordelen... wat ook mede zijn populariteit op dit moment verklaart... is zijn ja, wat onbevangen manier van, van ermee omgaan. En ook, ik vroeg hem dat gisteren toen hij op die massagetafel aanvankelijk Frankrijk lachen, iedereen is tevreden na de etappe... behalve jijzelf, zei ik een beetje gek gekscherend... maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Um, Want wat hij is voor zichzelf nog lang niet uitgeleerd, zo'n zo indrukwerkt. Hij. Nou ja, hij, hij, hij geeft ook eerlijk toe, dat zegt hij ook gewoon heel rustig... Van dat hij ziet zichzelf nog steeds fouten maken... En... Hij pakte uh, sommige klemmings even de fanatiek aan. Uh, wat hij aangaf op het plateau erbij, heel duidelijk. Hij uh, nou, hangt hij bij Kevin de Weert aan. Die staat 12 in het klassement. Daar wilde hij dan aan blijven klampen. En dan gaat hij ook nog overnemen als de het zegt overnemen. Dan doet hij één keer ja, en dan is hij los Dus hij zegt ja, ik maak nog een kleine foutje... Ja. waardoor ik dus nog net even iets verder kan opschuiven. Maar, maar, ja. maar toen ik hem dat hoorde zeggen, dacht ik aan de andere kant... ik ben wel blij dat het iemand is die dan ook wel overneemt. Ook al komt hij zichzelf daar dan nog een minuut mee tegen. Het, is, het zegt ook aan de andere kant wel iets over hoe hij in die koers staat, toch? Ja, hij, wil gewoon, hij wil gewoon vooruit en hij wil gewoon daar zien. Je traint zoveel voor, je hebt er zoveel voor gelaten. Ook zijn aankomst naar de Prof's toe, hoe lang hij, hoeveel jaren hij daarin heeft geïnvesteerd in zichzelf. En dan ben je op het hoogste niveau, ja, dan kun je ook niet tevreden zijn met de 14e plek, dan wil je meer. En dat, ja, dat, dat ziet hem wel, dat hij dat in zich heeft. Nou, wij gaan hem met argus ogen volgen, de beste Nederlander in het klassement. Uh, hij staat 19e. Hey. Ik loop naar beneden, in de garage, in de ego-stroom. Ik, ik taal weer bijna een dik jongeleer, kom, lote begon. Het ging naar geen haar, de modder naar hunne. De zaal is in los en paard in de bier. Het dus rustig op stro, geen minste bekennen. We Samen we komen al, geef verhoed jij te geen bellen. Jij en ik mannen van staal, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vol in de zon, de schaken die blinken, de schaduw die veld over de weg. En ik weet nou al waar ik wil drinken, straks in hier een killing. Het stuk leent in, we moeten flink knijpen. Daar rennen en een haas, hoofd en een knie. En ja's op het stuur, grappels te draaien, hier en we rieën, heen, motten we zien. En de wel is vermee. En dan wolken die in aan ons verbeed. Hey, hey, hey, op de we zien. Niemand vertellen, weet hier samen we komen er al. Heeg veroeg en toeters tussenbellen, geen en ik. Wij mogen er zien. Zij is klaar. Roeders, gisteren nog live natuurlijk in Valkenburg. Vier nummers, mannen van staal. We gaan een uh, interviewtje uitzenden met een man die toen er tien man wegreden... daar nog een poging deed bij te komen. Maar het lukte uiteindelijk niet. En daarna zat hij heel lang daarachter met twee anderen. Kostte veel energie. We hebben het over Bauke Mollema. En uiteindelijk uh, moest hij ook de hele groep uh, vervolgens laten gaan. Finishte welkeurig. En Steven Dalenboud die sprak met hem. Uh, enorm chaotische beginfase. En het ging enorm hard. Hoe moeilijk is het dan om weg te komen op de juiste plek? Ja, dat is heel lastig. Uh, ja, helemaal omdat we ook nog eens over, over brede wegen reden de hele dag en, uh, en alleen maar rechtdoor. Dus dan, ja, dan blijven ze springen en dan, als het dan stilvalt, dan komen ze van achteren meteen weer met vaten eroverheen. Zeg maar. En uh, ja, een paar keer zak ik goed mee. Uh, hadden we ook een gaatje en dacht ik van we zijn weg. Maar uh, ja, toen kwamen we uiteindelijk toch weer terug. En je bleef proberen, maar uh, het lo loopt uiteindelijk niet zoals je graag had gewild. Um, waar ligt dat dan aan? Heeft het ook met, met, met slimheid te maken of is dat puur geluk of pech? Nou ja, wel een klein beetje geluk en pech. Ja, kijk, natuurlijk uh, uh, moet je wel het juiste moment zoeken om te gaan. En uh, ja, de hak denk ik wel een paar keer. Maar ja, net, net de laatste keer toen... Uh, ja, ik weet niet wat er gebeurde. Kijk, er reed een groep weg uh, sterke mannen, dus die hebben meteen uh, elkaar gevonden. en ik probeerde nog... Uh, Eigenlijk er naartoe te springen toen, toen het de seconde of was met, met, met nog vier anderen. Alleen uh, ja, toen, toen, toen ja, was het al snel duidelijk eigenlijk dat we er niet meer bij kunnen komen. Dus dat is wel, uh, wel flink balen, ja. Heb je ooit zo'n harde beginfase meegemaakt? Uh, nou, niet vaak, nee. Nee, het was echt uh, deze Tour in ieder geval nog niet. En, en ook in andere koers was het al echt, uh, wel heel lang voordat ze wegreden Maar uh, ja, het is wel de Tour natuurlijk. Dus. Hey, we lopen nu door het zonnetje, maar er wordt ook al over sneeuw op de Galibier gesproken. Is dat iets waar je van schrikt? Uh, ja, ik hoorde het net, maar ja, het zal wel meevallen. Ik uh, denk dat het over een paar dagen wel weg is. Ik hoorde het, uh, vanochtend al dat het, uh, dat het nu slecht daar is... en dat de komende dagen wel beter wordt, dus dat uh, zal het wel meevallen. De weerberichten kunnen jou gestolen worden? Ja, weet je, het maakt mij niet zoveel uit wat voor weer het is. Uh, als het echt, echt heel veel sneeuw ligt, zal het wel afgelast worden. Dus dan, uh, ja, ook niet verkeerd, toch? <totstuk> Pauke Mollema was dat, die uh, uh, lang hard meeree, aardvierhouten waarvan wij allemaal, uh, ja, ons ook afvroegen het hoe en waarom. Uh, de Rabobouw-ploeg zegt strijdlustig elke dag. Nou, maar goed, er komen nog dagen. We hebben het roer omgegooid en dat is niet moeilijk. Maar blijkt toch vele malen moeilijker voor ze te zijn... dan ze op papier zeg maar, uitleggen. Hè? Nou, zeker. De, de, je ziet aan de, aan de, ja, de, de verschillende renners die in de, in de kopgroepen hebben gezeten. Vanaf de start eigenlijk vandaag. Het zijn allemaal renners die, die wat willen. Ook een matische heeft ze in het geweld gemengd. Bouken mee met de groep, met, uh, met Hoogland, Terpza die er nog weer naartoe per in te rijden. Dus alle Nederlands hebben zich geroerd, ze hebben het geprobeerd. En als dan de sterken doorgaan, dan zijn ze er niet bij. Dus dan moet je gewoon concluderen dat op dit stadium en dit tijdstip nu in de Tour... horen ze even niet bij die tien die vandaag wegreden. En dat heeft niet te maken met, met, met ongeluk of geluk of, of pech. Dat is gewoon een kwestie van niet kunnen. En dan is zo'n zo reactie van Bauke erachteraan te gaan rijden... met drie man op de tien sterkste die net weggereden zijn... is eigenlijk een hopeloze, onnozele, verschrikkelijke, domme actie. Meer woorden kan ik er niet voor verzinnen. En dat Geesink hier op negen minuten binnenkomt... in een, in een uiteindelijk niet zo hele harde eh, eh, etappe... ja, natuurlijk wordt er flink eh, doorgereden in die slotklim... maar dat geeft toch wel aan... Eh, de, de, je kan wel zeggen, ja, die gaat misschien nog voor een Alperrit, maar die kans is toch eigenlijk niet heel, hè, als we zo naar hem kijken. Ja... ik. Gisteren in mijn commentaren eigenlijk, uh, je gunt het hem niet. Je weet dat hij er alles voor gedaan heeft. En je weet dat een sporter ja, er alles voor doet om het hoogste niveau te bereiken. En als hij daar dan niet komt, dat is dan dat doet, dat is ontzettend hard. Dat is hard voor de sporter, hard voor de omgeving, hard voor de ploeg. Om dit, uh, het is een tegenslag, alleen dan moet je daarna wel reëel blijven. en Dan moet je niet ja. zo'n jongen nog meer opzadelen met nog meer verwachtingen. Want die, die zijn er gewoon niet. En dat gaat hem niet lukken. En die pijn die Rob Ruig op dit moment perfect kan, aan kan en, en kan verbijten en vast kan houden. Dat is. Robert is op dit moment tegenovergestelde. Dus het gaat hem niet lukken. Er was gisteren in, de, in het forum, uh, wat Jeroen Wielaert in Frankrijk hield... werd ook een beetje geopperd zo hier en daar... door niet minste me mensen als Wuits en, en uh, Smeets en de Kouwer... dat het misschien goed zou zijn voor Robert Geisink om van omgeving te veranderen. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Een, een soort nieuwe, nieuwe batterijen te zoeken in een andere ploeg op een andere manier? Ja, dat is, een, dat is een, misschien een iets te voorbarige conclusie. Ik denk dat uh, binnen de Raadbank uh, de uitdaging nu ligt... Om, om de zaken bij kop en oren te pakken... En gewoon drastische andere maatregelen te nemen. En dan kun je denken aan trainingsvoorbereiding. Maar je kunt ook denken aan een andere manier van aanpak richting Robert. En daar moeten ze maar eens goed over nadenken. Want het is niet enkel de val geweest van Robert. die, die bepaalt dat hij op dit moment op dit niveau staat. Dus en dat hoop ik dat ze dat zelf ook inzien. Ik denk dat we hier de komende dagen nog wel een keer op terugkomen. Radio Tour de France. En l'été se passera bien.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 Met uh, toepasselijke nummer voor veel tourgangers This is the life. Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A, a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Het is sale bij Swiss Sense.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 En de havenmeesters op Urk willen dat ze ook op zondag aan booteigenaren geld moeten kunnen vragen voor water en stroom. Nu mag dat niet, omdat de gemeente de zondagsrust belangrijker vindt dan geld innen. Steeds meer watersporters maken daar misbruik van. En dat levert een schadepost op van tienduizenden euro's. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Uiteindelijk vandaag toch nog een aardige dag geworden met op veel plaatsen behoorlijk wat zon. Alleen in het noordoosten viel wat neerslag en was het een groot deel van de dag bewolkt. Maar op dit moment is het ook daar helder. Vanuit het zuidoosten trekken nu wolkenvelden Nederland binnen en die zorgen de komende uren voor een aantal buien. Soms met onweer. De buien vallen voornamelijk in het zuiden en oosten van het land. Vannacht klaart het echter overal breed op. Het wordt droog en er kunnen een aantal mistbanken ontstaan. Verder koelt het af naar zo'n 11 graden.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 ABB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer file. Het is druk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat tussen Twello en Deventer 10 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knoop het Oude Rijn en Nieuwegein 6 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer van Utrecht naar Den Bosch kan ook omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 5 kilometer. Op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort... voor knoop het Watergraasmeer 7... Op de A73 Nijmegen richting Venlo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Malden en Haps, 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Venlo kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A67.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 song. nummer 23. En je kan je bijna niet voorstellen dat er nog 22 leuker gekomen. dit is zo'n heerlijk nummertje. Op de divan zong dat, springend op de, de trampoline. Het was een Belg. En hij zong het zelf overigens ook nog niet. Het kan ook bijna niet dat je zo springt, maar het was wel een enorme hit in het advisser tijdperk. Sa pour moi, Plastique Bertrand. We keren terug naar het wielrennen. Joost Postuma rijdt in de ploeg van de slekjes, zullen we maar even zeggen. De slekjes die dus een hele, hele magere dag hadden. Met name Andy verloor meer dan een minuut op het Cadell Evans en op Alberto Contador. En ook Frank Slek kon moeilijk, moeilijk volgen. Uiteindelijk wel weer aanklampen en verloor een seconde of twintig. Ze staan natuurlijk nog wel drie en vier in het klassement... maar zagen Evans verder weglopen en Contador vooral dichterbij komen. Kortom, eh, hoe zou het zijn in die ploeg? Hoe ervaren ze dat zelf? Er rijdt een Nederlander in die ploeg. Die heet Joost Postema en Steven bouwt die praat met hem. In de deuropening, de de gordijntje ervoor van de bus. Hoe is de stemming in de bus, Joost? Koud. Is een koude dag. Rare dag. Uh, heel hard gekoerst. Um, eerste uur, denk ik, gemiddeld 51 of zo. Dat is wel... Ik bedoel, het uh, was toch niet echt bergaf. En uh, ja, op het einde uh, afdaling naar kap toe. Gevaarlijke afdaling in de regen. Het lastige klim, gevaarlijke afdaling weer terug naar de finish. Je komt al een verliezen tijd. Is de stemming daardoor figuurlijk ook koud? Nee hoor.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 Nou ja, ik, Kunnen nemen. ik denk dat er een aantal mannen in het peloton zitten die beter omlaag gaan. En vooral in de regen dan Frank en Andy. Dat moet duidelijk zijn. Dus wat is jouw taak de komende dagen? <laughs> nou, mijn taak? <laughs> ik bedoel de bergen komen eraan. Hè. Zo mogen we aan het toerrijden? Ja, mijn taak was uh, in ieder geval om uh, de eerste anderhalf à twee weken zo goed mogelijk thuis te zetten. En dat is goed gelukt, ja. denk ik. Naar de voet van de bergen sleuren met je ploeg. Naar de dat, dat is wat je de komende dagen gaat doen. Ja, maar er komen ook een aantal ritten aan wat gelijk berg op gaat. Hè? Ja. Dus, de, dus, uh... Dan rijk je goed naar uh, de stad toe. Hoe gaat het met jou? Goed, ik ben een beetje opgewarmd. Hm. Hey, is er jou? Ja. Ja, dat klinkt gezellig. laatste kapelletje gezelligheid. Uh, we onderzoeken het uh, toergevoel dagelijks in Nederland. Edwin Cornelissen, als ik uh, deze massaliteit en gezelligheid hoor... dan ben jij vast uh, in Nijmegen vandaag? Ja Tom, ik bevind me in de Via Gladiola in Nijmegen... waar niet een hele snelle etappe, maar juist een wandeletappe wordt gehouden. Wat wil je? De Vierdaagse van Nijmegen natuurlijk... met een peloton van wel meer dan 40.000 deelnemers uit meer dan 70 landen. En wij bevinden ons hier in een enorme grote tent van het Rode Kruis. Dat is waar de mensen die niet zo heel erg goed uit de strijd zijn gekomen, terechtkomen. Dus even kijken of ik wat mensen kan aanschieten die hier zitten... Ik uh, zie wat mensen hier op een uh, bankje zitten. Dag meneer, mag ik u wat vragen? Ja, um, wa wat scheelt eraan? Wat is er mis? Een blaadje. Een blaadje? Ja. Oh, nou dat klinkt nog vrij dat bescheiden. Valt mee, dat valt mee. Ja, ja, ja, ja, Hoe bent u die eerste etappe doorgekomen? Hoeveel kilometer heeft u gelopen? 50 kilometer. 50 kilometer? Ja. En hoe waren de omstandigheden? Uh, het was redelijk warm. Uh, gelukkig dat het droog was. Ja. Maar het viel mee. Nou, de weersomstandigheden die vielen inderdaad mee. Uh, we proberen de parallel te trekken tussen uh, de Vierdaagse en uh, de Tour de France. Kan je die parallel trekken als je kijkt naar de slijtageslag op het lichaam? Uh, ik hou helemaal niet van de Tour de France. Dus, uh, echt waar? Kan ik geen antwoord op geven. Oké, okay, mevrouw, heeft u enig idee van uh, hoe zwaar zo'n uh, zo Vierdaagse is? Wat het met het lichaam doet? Uh, nou, uh, dat doet het behoorlijk wat denk ik. Je moet behoorlijk wat oefenen voordat je dit uh, kan halen. Uh, wij lopen de 40, 4 keer 40 ja. Dat is uh, aardig pittig, toch? Dat is pittig. Is het ook een uh, mentale slijtaartjeslag, mevrouw? Nee, ik heb er alleen maar zin in. Dus daar word je alleen maar sterker van. Oh, nou, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Ja, we staan nu dus in uh, die tent van uh, het Rode Kruis. Uh, samen met uh, uh, Hanna Emmering van, uh, van het Rode Kruis. Laten we eventjes naar binnen lopen, want dan komen we in het gedeelte waar er geprikt wordt. De blaren, de slachtoffers, die liggen daar al op uh, de brankaars. En um, ja, is dat eigenlijk de meest voorkomende kwaal bij zo'n vierdaagse? Ja, dat is wel echt de meest voorkomende kwaal. Ik bedoel, we de, het Rode Kruis verleent natuurlijk bredere hulp. Er zijn ook artsen, verpleegkundigen aanwezig als het nodig is. Maar het grond is blaren en overbelasting natuurlijk van alles, ja, vanaf de knie naar beneden. Ja, als we zo eens om ons heen kijken. Een enorme zaal met allemaal brankaars. Het lijkt wel een soort filiaal van een ziekenhuis. Heb je dan nog echt de spreekkamers? Nou, het, het is eigenlijk een mini, mini ziekenhuis op locatie. Natuurlijk. Bedoel, we hebben hier een volwaardige ambulancedienst, ook als het nodig is, zelfs. We hebben, het zijn allemaal volledig gekwalificeerde artsen, verpleegkundigen. Ook alle blarenprikkers hebben gewoon een EHBO-diploma op het hoogste niveau. Dat moet ook, dat is een vereiste. Dus je kunt hier voor heel wat zorg terecht. We hebben het over de parallel tussen de Tour de France en zo'n Vierdaagse. Ja, wat je kan zeggen, het zijn allebei duursporten, uh, Duursporten, maar ik denk dat je bij de Tour de France ook te maken hebt met explosies van, uh, van energie. En wandelen is toch uh, een echte duursport. Het is dus gewoon heel constant, lange afstanden, conditie heel belangrijk. Dat geldt voor beide sporten. Maar die explosies van energie, dat heb je misschien bij het wandelen wat minder. En wat betekent dat voor de spierbelasting bij het wandelen? Nou ja, ik denk dat het gaat ook over voorbereiding, dus het is een andere manier van trainen. Of je op een, uh, alleen maar die lange afstanden traint of ook die korte, snelle uh, acties. En je hebt ook in de verzorging dus goed eten en drinken. Dat, dat geldt voor beide, altijd belangrijk. Ja precies, in de Tour kennen we het verhaal, hè? bidonnetjes halen en maar drinken. En natuurlijk al die energierepen die naar binnen moeten, veel eten ook vooral. Wat is de tip voor de wandelaar? Nou, drinken altijd belangrijk. Ongeacht het weer, water is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is een duur sport en daar heb je gewoon koolhydraat ook voor nodig. Dus goed eten, goed rusten en goede wandelschoenen mogen niet ontbreken. Je noemde ook al de weersomstandigheden. We hoorden al in Frankrijk was het heel slecht. Veel regen. Uh, hier is het eerder warm eigenlijk. Hè? Warmer dan verwacht. Nou ja, lekkerder dan verwacht zou ik zeggen. Is het goed wandelweer? Ik zou zeggen, het is goed wandelweer. Het is, uh, ja, dat, ik ben geen wandel-expert, maar het lijkt me toch stukken prettiger dan als de regen, regen met bak uit de hemel komt. Kom, we lopen even mee de tent uit, de tent van uh, het Rode Kruis, en komen dan terecht daar waar, uh, ja, de fitte wandelaars, mag je misschien zeggen, terecht zijn gekomen. En die komen dan toch in een soort van feestgedruis terecht, waar podia staan, waar er opgetreden wordt, waar er gedanst wordt. Je kan zeggen dat nu het uh, echte genieten begint. Sorry, mogen we er even door, dames en heren? We zitten live in de uitzending. Um, dus dat is waar uh, het grote genieten begint na het lange lopen. Ik loop even naar een van de terrassen toe om te vragen hoe het uh, met de deelnemers gesteld is. Zo, daar zit een meneer uh, te sms'en. Meneer, even de goede afloop aan het doorgeven thuis. Wat zegt u? Bent u even de goede afloop aan het doorgeven thuis? Ja, dat ik, uh, dat ik er ben, ja. U heeft het gehaald. Um, hoeveel kilometer heeft u gelopen? Vijftig. Vijftig kilometer. En u bent dus ook door al die dorpjes in de regio gekomen. Uh, leefde dat een beetje daar? Zo enorm. Ja? Dat geeft je heel veel steun hoor. En vooral op het laatst. Want wat merk je ervan? Wat zie je? Wat tref je aan? Ja, van alles, je lekkere komkommer. Noem maar, noem maar op. Ze staan er gewoon echt langs de kant van de weg, staan ze hier helemaal aan te moedigen. En dat is misschien wel een tweede parallel met de Tour de France. Daar is het natuurlijk in Frankrijk ook in ieder dorp wel weer feest. Um, nog eventjes terug naar het Rode Kruis, naar Hannah Emmering. Uh, we weten natuurlijk in de Tour de France, daar komen de zware Alpen-etappes nog. Ja, de equivalent daarvan uh, bij de Nijmeegse Vierdagen. Dat uh, Vierdaagse, dat zijn natuurlijk de Heuvelen, hè? De Zeven Heuvelenloop, dat zou maar zo kunnen zijn, ja. Op dag nummer drie is dat traditioneel. Uh, voor zover ik weet wel, maar ik denk dat je morgen ook niet moet onderschatten, want uh, iedereen die vandaag het goed uitloopt denkt nou, appeltje, eitje, morgen weer. En er zijn toch altijd elk jaar weer wandelaars die overmoedig zijn op de tweede dag. En die uh, heuvelen, is dat nog een probleem? Nou ja, ik zou zeggen, ga goed uitgerust pad eten, drink lekker en uh, maak er een feestje van. En als we dan één groot verschil moeten noemen natuurlijk, tussen de Vierdaagse en de Tour de France. Uh, de Tour de France dat gaat om winnen. Het motto in het Vierdaagse lied is één voor allen en alle één. Ja, daar zullen ze in de Tour de France natuurlijk weinig mee kunnen met die saamhorigheid die je tijdens de Vierdaagse wel aantreft. Edwin Cornelisse feest daar nog even door. De Blaaskapel is overigens ook wel een verschil... tussen de Vierdaagse en de, de Tour de France natuurlijk. We keren wel weer terug naar die Tour de France. Rob Ruik, zijn naam is al veel gevallen, staat negentiende in het klassement. Werd vandaag ook negentiende en rijdt gewoon eigenlijk prachtig mee in deze Tour. 12 minuut 56 staat hij achter. En Vakant Soleil eh, zat vandaag ook nog mee in de kopgroep. Moest uiteindelijk wel lossen daar. Maar Vakant Soleil rijdt een, een Tour waar ze denk ik heel tevreden over zijn. Eh, je hebt ploegleiders, maar de Vakant Soleil heeft ook een echte General Manager en die luistert naar de naam Daan Luiks en die spreekt met Steven Dalenboud. Jij stond in de, de deuropening van de bus, een beetje zo te overzien. Wat zie je dan?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 Denk jij, ja, ik heb wel een rit in gedachten welke denk jij? Nou ja, ik, ik, ik denk morgen hebben we een bepaalde kans, omdat het toch ontsnappiger zullen zijn, net als vandaag. Ja, je weet nooit wat er in Alp West gebeurt, maar normaal gesproken is voor morgen nog een rit uh, waar we echt iets kunnen doen. Uh, en dan zaterdag de tijd het voor Leeuwen-West en je gaat hem denk ik niet winnen, maar een, een top 10 plek is niet ondenkbaar voor Leeuwen.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 Die werden veertig maanden. Waarbij elke nacht voor het slapen gaan die zinnen halen.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 Fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch, toch? Heerlijk hè, Diggy Dex en uh, Eva erover. Nog meer jij is fantastisch, toch? Heerlijk, een nummer. Wie rennen dan? Lieve Westra ja, was één van die vele renners. Want iedereen probeerde vandaag ongeveer weg te komen uit het peloton. Reed je bijna 50, 51 in het eerste uur en, en 48 in het tweede uur. Net onder de 50 in eerste twee uur. Het was heel moeilijk. O, uiteindelijk kwamen dan ook hele grote renners alleen weg. Lieve Westra probeerde het wel een paar keer. Lukte dus uiteindelijk niet. Han Kok sprak met hem. Ja, Lieve Westra, jouw gevoel na deze etappe? Ik, bedoel, ik, ik denk dat je baalt. Uh, Wauw, weet ik niet. Ik... Uh... Het gevoel was gewoon goed en uh, ja, je moet gewoon een beetje geluk hebben om mee te zitten. En, uh, ja, onderweg heb ik uh, een paar keer uh, een paar goede momenten gehad. En, uh, je probeerde twee keren? Ja, daarom. Uh, het was toch ook op, uh, op een lastig stukje. En, uh, ja, dat is gewoon, uh, daar moet ik gewoon aan denken. En, uh, dat gevoel uh, was gewoon goed, dus uh, dat is heel positief. Je zegt, gisteren zei je van, uh, ja, er komen niet kansen meer, hè? Dit, vandaag is misschien wel de laatste kans. Nee, je hebt het geprobeerd, dat kan je ook zeggen? Ja, nee, ik ga gewoon door uh, proberen. Je, je, meer kan ik niet doen. En, uh, en die tijdrit die blijft er ook natuurlijk. En, uh, uh, ja, ik moet gewoon zo doorgaan. De knieën die zijn uh, nu goed en uh, dat moet ik mooi zo houden. En daar ben ik ook heel blij mee. En, uh, ja, ik heb twee keer meegezeten deze tour. En, uh, ja, het is nog niet voorbij, dus uh, het gevoel is gewoon goed. Dus, uh, yes gevoel is gewoon goed, Lieve Westra, uit Vierhouten, eh, eh, Niet zozeer specifiek bij Lieve Westra, maar het wegkomen, het voelen dat dit hem wel eens kan zijn. werd vroeger altijd gezegd, ja, dat is geen geluk of pech, met name de oudere renners lubberding en zo. Kunnen daar prachtig over vertellen, een soort gevoel hebben. Maar je moet nu wel heel vaak het, eh, het gevoel hebben in de zin, er zijn wel heel veel van dit soort ontsnappingen. Wordt de geluksfactor, neemt die dan toe uiteindelijk? De mate de Tour voordat neemt, neemt eigenlijk de factor, ik, het gevoelsfactor neemt toe dat je mee zit of niet mee zit. begin van de toer zag je toch gelijk eh, de eerste half uur van de wedstrijd al een ontsnapping. En dan is het een stuk makkelijker om mee te zitten. Maar als we na twee uur demereren, pas wegrijden, dan, eh, dan is het een gevoel van... Eh, als het heel erg zeer doet, dan zul je nog één keer moeten aanzetten en dan zit je mee. En um, dit soort renners, lieve wester en dergelijke, moet het ook van dit soort etappes hebben. Um, maar ja, er zijn er wel 150 die gisteravond zijn gaan slapen... en dachten, als ik nog wat wil, moet het morgen. En dat zag je ook. Ja, maar je ziet het ook aan de, de mensenrennen. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Ze hebben de, de balans opgemaakt na het plateau de Bijen, na de Pyreneeën. En ze zijn dan stuk voor stuk tot de conclusie gekomen dat Foucler nog steeds in het geel rijdt. En dat ze een overbrugging moeten maken naar hem toe en ook allemaal tijd moeten winnen op Evans. Iedereen heeft dezelfde conclusie getrokken. Ja. En de enige die er echt wat mee gedaan heeft vandaag, uh, komt er door. Maar, dan kom je hetzelfde bij lieve Westra, het bedenken van het plan is één. Uh, maar het kunnen en, en, en, en inderdaad de benen hebben op het moment, dat is twee. En dat neemt ja, je natuurlijk af wat, in zo'n toer. Ja, dus wat, wat lieve laat zien, uh, wat hij ook zegt zelf. Van, op een gegeven moment bedacht ik me, van, ja, dit kon hem wel eens zijn. Ja. Ja, en dat is ook wat, wat Bauke Mollema dacht. Dit kon hem wel eens zijn. Maar dan, dan moet je dat niet denken. Dan moet, met dat je denkt, ik moet je al beginnen te trekken aan je stuur en je benen laten trappen. Want op het moment dat je denkt, van, oh, het kon wel eens zijn, nu ga ik het ook proberen. Ja, dan krijg je dat, dat boukengevoel. gevoel. Dan ga je erachteraan achteraan liggen fietsen en dat, dat schiet helemaal niet op. We gaan verder met jouw lessen straks na zes. Want uh, we gaan <laughs> ja. eerst even uit voor het uitgebreide journaal van zes uur. Zijn daarna bij u terug met enkele actualiteiten. Maar natuurlijk ook een prachtig toeroverzicht van deze hele belangrijke... misschien wel hele belangrijke etappe die vandaag gereden werd naar GAP. En natuurlijk kijken wij ook uit naar de dag van morgen. De eerste van drie grote Alpen-etappes...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 En op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum A Solitary Man. A, a Solitary Man van Jonathan Jeremiah.